Middernacht, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het is nu vrijdag 17 augustus. In de provincie Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. Het KNMI zegt dat de beving zwaarder was dan die van gisteren. Het epicentrum lag in Noord-Groningen. Het Duitse seismologisch centrum Geofon meldde aanvankelijk... dat de beving een kracht had van 4,1 op de schaal van Richter. Later werd dat aangepast tot 3,9. Volgens Geofon lag het epicentrum van de beving ten noordwesten van Winsum. Bij de alarmcentrale kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Het waren vooral meldingen uit dorpen ten noorden van de stad Groningen en uit Appingedam. De hulpdiensten hoefden niet uit te rukken. sp de Roemer heeft zijn uitspraak over het weigeren van een Europese boete afgezwakt. Roemer liet in tv-programma Nieuwsuur weten dat hij alleen in het uiterste geval een boete zal betalen.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 In Noorwegen is de chef van de politie afgetreden. De reden is het uiterst kritische rapport over het politieoptreden in de zaak Breivik. De Noorse minister van Justitie maakte het aftreden van de politiechef op televisie bekend. Hij zelf liet weten dat hij wegens gebrek aan vertrouwen zijn werk niet langer kan doen. De politiechef was op het moment van de aanslagen nog maar net een paar weken in functie.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 Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Goedenacht. Tot twee uur de NCRV op Radio 1. Welkom hier in Casaluna. Als buurman van Radio 2 is mij gevraagd vannacht op het Huis van de Maan te passen. Nou, Dat doe ik met veel plezier natuurlijk. Mijn naam is Bert Kranenborg. Aangenaam. Eigenlijk hadden we ons moeten verplaatsen naar een apenrots. Casaluna vanuit Gibraltar. Of toch op zijn minst vanuit een dierentuin ergens in Nederland... want dan zouden we meteen kunnen zien waarover we vannacht praten. Help, mijn baas is een aap. Dierbare collega's, apenstreken op de werkvloer. Kudde gedrag in crisistijd en pestkop, apenkop. Dat zijn boeken die bioloog Patrick van Veen schreef. Hij deed uitgebreid onderzoek naar sociaal gedrag van mensen en apen. En zijn conclusie is... Ja, dat is misschien meteen een mooie eerste vraag. Patrick van Veen, welkom. Dankjewel Bert. Bioloog, managementtrainer, coach, adviseur, schrijver, docent. En dat allemaal samengebracht in het bedrijf Ape Management, 42 jaar ben je. Wat is de belangrijkste conclusie na al dat onderzoek... als het gaat om sociaal gedrag van mensen en apen? Nou ja, ik, ik blijf me altijd weer verwonderen over hoeveel aap in de mens zit. En ik moet zeggen, ik ben er nu volgens mij rekenend ongeveer 10 jaar mee bezig. En ik denk altijd dat stukje mensen verdwijnt altijd, maar dat wordt steeds minder. Dus uh, ik denk dat we meer aap zijn dan we ooit uh, zouden willen weten. En kom je dat elke dag tegen dan? Ja. Ja? Behoor we horen net het nieuws, hè? Emile Roemer, die vanmorgen in het Financiële Dagblad ja. gezegd heeft... boete betalen aan Europa over my dead body... En, en nu heeft hij gezegd, nou, dat het ja. toch iets minder hard is dan hij het vanmorgen gesteld ja, het, heeft. Is dat apengedrag? Ja, het mooie is, hè, jij doet het al. Uh, mensen met, die op de webcam kijken, die kunnen nu zien. Hè, maar je zegt al ook van, uh, nou ja, email Roemer, die, die trekt zich een beetje terug en ja. je trekt ja. je hoofd al een klein beetje tussen ja. de schouders ja. en je maakt je vanzelf een klein beetje kleiner. En dat is precies apengedrag. Hè. Van af en toe dan sla je even flink op je borst, ferme taal... en dan komt er toch een iets grotere aap langs... of dat nu de publieke opinie is. En die zegt van Emil Roemer toch weer even terug in je hok... en dan zie je ongeveer zo'n angstgrimas op het gezicht verschijnen... en dan begint hij een beetje met het hoofd te schudden... en dan wordt het allemaal toch weer iets kleiner gemaakt... en dat is typisch apengedrag. Roemer was even het alfamannetje, maar is teruggevloten door de kudde. Ik denk dat dat een goede vergelijking is. Ja, ja. Help mijn baas is een aap, zo heette dat boek een paar jaar geleden... Dat is niet erg complimenteus voor die baas. Het, het mooie was, ik, ik heb jaren bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt. Daar heb ik met mijn notitieboekje rondgelopen. Dat was overigens niet mijn opdracht daar, maar ik heb ooit een notitieboekje gekocht. En toen ben ik aantekeningen gaan maken over het gedrag van mijn collega's. Dat heb ik jaren gedaan. En, en, en ik zag altijd die parallellen. En nou ja, Uiteindelijk heb ik daar dat boek geschreven... Help, mijn baas is een aap. En mijn, ik, ik, toen ik het geschreven had, werkte ik al niet meer bij die verzekeraar. Dat was denk ik daardoor ook wel te verklaren. Maar eh, toen vroeg ik mijn voormalige eh, baas... vroeg ik toen van, joh, ik wil het boek uitbrengen. Zou jij het eerste exemplaar in ontvangst <lacht> willen nemen? En eh, je moet je even voorstellen... De goede man, uh, uh, twee meter lang, fors gebouwd. Ja. Klein rood leesbrilletje. En uh, dat had hij dan altijd voor op zijn neus staan. Ja. En telkens als dan, hij zei: altijd, Mijn deur staat voor iedereen open. Maar als je dan zijn kamer binnenkwam, dan zat hij in die enorm grote, leren directiestoel. En dan staarde hij je aan over dat brilletje heen. Mm -hmm. En dan had ik ook echt het beeld van zijn zilver ruggerullen die je aanstaat. Wat moet jij hier komen doen? En uh, dat, dat beeld had ik voor ogen. En toen vroeg ik hem, van, uh, goh, zou jij het eerste exemplaar in ontvangst willen nemen? En toen stond zijn secretaresse daarnaast. En die zei, Erik, dat kun je toch niet maken, dat boek, met zo'n titel? En zijn eerste antwoord was, ja, maar het voelt wel zo... dat ik al jaren leiding aan een Aperot schreef. Ja. Dus uh, hij zag het denk ik wel als een enigszins een compliment. Maar hij zag zijn personeel op die Aperot zitten... en zag zichzelf niet echt als aap, of dat ja, wel, wel? Zelfs dat wel? Ja, ja, ja, absoluut. Hij, uh, uh, ik heb uh, in de jaren dat ik daar werkte... Ook met hem heel plezierige discussies over gedrag en veranderingen uh, uh, gehad, over cultuur in organisaties. En ik denk dat hij zich heel erg goed realiseerde dat de natuurlijke factor in ons gedrag nog steeds een hele belangrijke rol speelde. Ja. Vraag me natuurlijk meteen af wat een bioloog nou toch moet bij een verzekeringsmaatschappij, maar daar hebben we het straks nog wel over. Um, wat wil je er nou precies mee zeggen? Mijn baas is een aap. Ja, eigenlijk, de, de, de basis is wat mij altijd heeft verwonderd. En dat was met name ook denk ik, een beetje de ervaring die ik maakte... toen ik bij die verzekeraar werkte en daar wat interne opleidingen... managementopleidingen ging volgen. Dat ik altijd merkte, er werd altijd heel even vanuit persoonlijkheid gesproken. Er werd heel erg over cultuur gesproken. Maar dat stukje natuur in ons gedrag, dat bleef altijd heel erg achterwege. En wat mij opviel, was dat als er problemen ontstonden... dat het altijd juist over dat stukje ging wat niet besproken werd. En wat ik vooral eigenlijk wilde met, met die titel... maar vooral ook eigenlijk met het onderzoek waar ik mee was gestart... is mensen weer iets meer met de neus op feiten drukken van... weet je, het, het gaat over een stukje persoonlijkheid, het gaat over cultuur... maar het gaat ook nog steeds over dat stukje natuur in ons gedrag. En daar zouden we eigenlijk weer veel meer aandacht voor moeten hebben. Dus het, het was met name ook mensen weer erbij slepen en zeggen van joh, ook dat stukje gedrag... Daar moeten we aandacht voor hebben. En dan moeten we echt weer eens met elkaar naar gaan kijken. Wat, wat, wat doet dat eigenlijk met ons? En kunnen we dat dan, gedrag dan beïnvloeden? Of uh, zijn wij dusdanig apen dat dat allemaal uh, zo instinctmatig gebeurt... dat we er geen vat op hebben? Nou, ik, ik denk dat we, dat we heel erg uh, onszelf uh, beïnvloeden in dat natuurlijke gedrag. Ik bedoel, wij zitten hier tegenover elkaar, dus we staan hier van die kommetjes met van die chips. Ja, en als je wat wil drinken. Ja, nee, ik, ik doe het dadelijk al. <laughs> maar als ik gewoon een chimpansee was geweest, nou, dan waren die koekjes al lang uit die kommetjes verdwenen. <laughs> ja, ja. Wij blijven dan toch heel sociaal naar die kommetjes ja. kijken en dan blijven allemaal netjes staan. Ja, het ziet er mooi en, uit hè, voor het de webcam. prachtig Als je meekijkt via radio1.nl, dan kun je het allemaal zien. Ja. En nou ja, dat is toch wel heel erg typisch. Wij, wij, wij vertonen absoluut niet alle gedragingen die in onze natuur zitten. Dus we kunnen het zeker beïnvloeden. Wij, wij, wij remmen onszelf daarin. Dat doen apen niet? Wij, wij remmen. Apen doen dat ook. Zeg maar. je hebt een zekere sociale spelregels. Je hebt sociale controle in een groep. Dus alles wat ze, niet alle gedrag dat ze willen vertonen... kunnen ze op elk moment vertonen. En dat is bij mensen ook zo. Het is niet zo dat, dat wij, uh, en dat wil ik mensen ook nooit meegeven in training. Hè. Soms kan wel eens van die mensen zeggen: ja, maar het is natuurlijk, dus het is goed. Nee, uh, apen vertonen een heleboel gedragingen die heel natuurlijk zijn, mm. maar die wij als mensen zeggen: van ja, maar wij vinden die niet meer geaccepteerd in een groep. En dat zie je overigens bij apen ook. Daar zegt ook soms wel. Maar ja, hebben zelf normen en waarden dan? Ja, absoluut. Ja? Er zijn sociale spelregels. Het mooie is dat als je apen, en zeker mensenapen bestudeert... een van de belangrijkste overeenkomsten tussen mensen en mensenapen... is dat we een ontzettend lange kindertijd hebben. Uh, Schimpelscensie worden pas rond de, 12e de 15e volwassen. Um, en eigenlijk die lange tijd die ze hebben... die is eigenlijk puur bedoeld om sociale spelregels, sociale vaardigheden te leren. Um, en, en daar worden dus ook allemaal spelregels geleerd... waarvan uh, nou ja, uh, de ouderen of de anderen in de groep zeggen... dit mag wel, dit mag mm -hmm. niet. Ja. En het mooie is chimpansees, maar ook gorillas en bonobos. Daar hebben kinderen zo'n wit puntje op hun stuitje. Dat zijn witte haren. Ja. Dat hebben ze een jaar of zes, zeven. En in die periode mogen ze alles... En dan langzaam verdwijnt dat witte puntje en dan, dan ontstaat eindelijk het opvoeden. Dan moeten ze zich eindelijk gaan gedragen naar de sociale spelregels. En dat is het moment waarop ze normen en waarden leren. En daar leren ze dus een gorilla kind uh, weet van natuur wat een borstschoffel is. Maar ze moeten ook leren dat als de grote baas voorbij loopt... dat ze niet meteen op die borst moeten gaan slaan en zeggen van... jongens, kei eens, ik ben ook heel erg interessant hier. Dat zijn de kleine sociale spelregels die ze leren. Respect in een groep is iets wat ze moeten leren. Ja. Even naar die werkvloer, naar die apenrols. Ja. Als jij daar nou naar zit te kijken, naar een werkvloer... gewoon een willekeurig bedrijf... en je, en je probeert te doorgronden hoe de structuren daar in elkaar zitten... zie jij dat snel? Ja, ik, ik, ik merk wel, maar dat, dat, dat, dat is ook ervaring... omdat we heel veel organisaties in een jaar zien. Ik bedoel, uh, um, soms zit ik met een organisatie maar uh, twee uur samen... en soms zit ik twee dagen met ze samen. En uh, ja, je, je merkt wel dat je steeds sneller structuren gaat doorzien. Het enige frustrerende soms zelfs voor de groep zelf, dus voor het bedrijf zelf... is dat ik soms een structuur zie die niet helemaal past... en matcht met de formele structuur. Ja. En dat is vaak ook een van de problemen waar we het uiteindelijk over hebben. Is dat je, en dat is een groot verschil tussen mensen en apen. Is dat wij mensen hebben formele structuren. Maar die zijn soms totaal afwijkend van de informele maar structuren. Maar stel dat je de formele structuur niet kent. Er wordt jou niet verteld dat is de baas is ja. en dat is een uitvoerder. En dat is iemand die er een beetje tussenin ja. zit, middenkader. Stel dat je dat niet weet. Kun je dan al kijkend, al waarnemend, gedrag observerend... Kun je dan zien van ja. nou, die je, je, zit hoog in de boom en die ja. zit wat lager. Ja. Nou ja, je, je kunt vrij snel toch wel in een, in een groep herkennen... Uh, uh, wie de informele alpha man is. En soms is dat ook de formele. En dan zie je structuren en, en wie toont respect naar wie. En, en wie is dominant in een groep. en uh, uh, Dat soort hierarchische machtschema's kun je vrij snel uittekenen. En ligt dat aan die individuen of ligt dat aan het samenspel van die mensen? Het samenspel. Uh, individuen is niks. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar zeg maar... Uh, uh, als, je, als je over dominantie, als je over hiërarchie, als je over structuur spreekt... dan heb je het altijd over sociale interactie. Maar je hebt toch heel grote ego's die waar ze ook zijn... gewoon altijd de baas zijn of willen ja. spelen? Ja, maar ze zijn dat alleen omdat de rest van de groep zegt... ik accepteer jouw ego. En dat zijn mensen die... die en dat zie je soms ook wel eens gebeuren. Soms komen die mensen ergens op een plek terecht... En dan, dan, dan wordt dat ego niet geaccepteerd. Maar dat is ook wat je vaak ziet gebeuren. Is dat dat soort mensen op dat moment ook heel snel weg zijn. Ik heb bijvoorbeeld in het verleden wel eens interim managers gezien. Onder andere in een verzekeringsbedrijf. Ja. En die kwamen binnen en, en met heel veel bombariën en kabaal en geweld. En we zullen de boel hier eens ja. eventjes regelen. Nou ja, en die zaten daar een, een, een, een, een, een week. En dan ontdekten ze op een gegeven moment dat de hele afdeling zoiets had. Nou, daar hebben we er weer ze eentje. En weet je wat, we gaan ja, ons weg. Dat week. pikken wij niet. Ja, en we zeggen links wel ja, maar we doen vervolgens nee. En dan ja. zag je dat ze mensen... Nou, die, die verdwenen ook weer met de stille trom na een paar weken of na een paar maanden. Uh, dus het hangt er uiteindelijk wel vanaf wat jouw gedrag doet met een groep. Dat bepaalt uiteindelijk waar jij staat in die structuur. En dan zie je aan een inrichting van een bedrijf natuurlijk ook wel een beetje hoe het in elkaar zit. Ik bedoel, wie de grootste kamer heeft, is ook de baas. Ik begin altijd op de parkeerplaatsen kijken of ik al ergens bordjes gereserveerd zie staan. En nou ja, wat je zegt, zeker in Nederland, we moeten dat niet onderschatten. In Nederland hechten wij ontzettend veel belang aan bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Uh, een gereserveerde parkeerplaats is heel erg belangrijk. Maar ook de inrichting van een kantoor, hoe groot een kantoor is. We praten tegenwoordig in heel veel organisaties over flexwerken... en flexruimtes waar je maar binnenkomt en je moet je maar een plek zoeken. Nou ja, dat geldt meestal tot een bepaalde managementlaag. En daarboven accepteert men dat niet meer. En heeft men allemaal excuses waarom men op, vanaf een bepaalde positie... juist wel dat eigen kantoor nodig heeft. Ja, eigen kamertje, deur ja. kan dicht... Ja, absoluut. En uh, ja, ik kijk hier meteen in de studio ja, naar het plafond. Zon, ja. Ja. En uh, uh, ik ken echt organisaties uh, uh, waar zeg maar managers gewoon echt de plafondtegels van een systeemplafond zitten te tellen. Om maar zeker te weten dat, dat hun. Dat ze er net twee niet... meer hebben dan de ja, buurman. Ja, absoluut. Die ietsje lager oh, ja. echt erg is ja. dat. Ja. Um, kun je ook zeggen dat de een uh, zo'n soort aap is en de ander zo'n soort aap? Want dat is een chimpansee en dat is een bonobo? Nou, we, we, we hebben dat uiteindelijk, zeg maar wel eens, omdat, omdat mensen vinden dat altijd heel erg ja. leuk vinden. Ik, ik moet zeggen, eigenlijk vinden we het altijd mooi om mensen in, in, in een individu. Maar je ziet wel dat een aantal karaktertrekken die heel erg kenmerkend zijn voor een bepaalde soort. Dat je die bij sommige mensen wat sterker terug ziet komen. Uh, orang we noemen dat wel een solitaire whiskit. Uh, die hebben wel sociale interactie... maar zijn heel selectief met wie ze die interactie aangaan. Maar het zijn ook de meest slimme apen. En dat zijn de apen die zitten weken uh, het gedrag van de dierverzorger te bestuderen... en ontdekken op een gegeven moment waar hij zijn dus sleutel neerlegt als hij gaat lunchen. Um, dat zijn echt de meest slimme apen. Maar ze zijn ook relatief solitair in hun gedrag. Nou, als je dan over solitaire wiskits praat... zie je zeker altijd wel mensen die daar herken ik me Of chimpansees die heel erg politiek in hun spel zijn. en Die, die heel erg goed weten van... Nou, ik moet die steunen om dit voor elkaar te krijgen. En ik moet die helpen om dat voor elkaar beetje te krijgen. Met je hielen likken daar, met je ellebogen werken ja. aan de andere kant. Dat, dat is eigenlijk een spel wat je echt bij Shimpole terug ziet komen. En bij een zilverrug gorilla, ja, dan heb je toch wel meteen het idee van een, een, een hele zachtaardige, rustige leider. Die met name op het moment dat spannend wordt, wel heel duidelijk stelt wat, wat de regels zijn. Hè, die de grenzen afbakend, die de groep verdedigt, ja. voor de groep opkomt. Uh, uh, maar ook heel dominant in zijn gedrag is. Nou, ben ik een zilverrug. Uh, wat was het ook weer? zilverrug gorilla. Gorilla ben ik. En dan denk ik, ik wil toch liever een orang Oetan zijn. Kan dat? Ik denk dat je dan... Uh, uh, ik, ik, ik ken managementtheorieën die zeggen, ja, dat kan. En ik zeg, dan, uh, nou, dat moet je vooral ook niet willen. Moet ik dan op cursus? Moet ik bij jou op training? Nee, absoluut niet. Moet ik veel niet. boeken moet gaan je, lezen? Ja, dan moet je bij mij werk En <laughs> volgens mij moet je ook geen geld aan boeken gaan uitgeven. Nee, nee ik, ik denk dat je dan gewoon een gorilla-omgeving moet gaan zoeken. Ik, ik zie dat wel eens gebeuren. En, en, uh, het grappige is... Maar het, moet je dan een ander werk gaan zoeken? Een andere werkkring? Ja. Een, andere, ja. een ja. ander en bedrijf? Is, ik, ik, ik zeg dat heel erg makkelijk natuurlijk... vanuit mijn perspectief. ja, Dan moet je gewoon iets anders gaan doen. Maar... Ik, ik heb me wel eens hevig verzet in de tijd dat ik uh, mijn managementopleidingen volgde, werd wel eens gesproken over situationeel leiderschap. Situationeel mm -hmm. uh, leiderschap is niet direct fout, maar het gaf mij wel eens af en toe het gevoel van. en hey, je komt ergens in een omgeving, dan moet je maar precies gaan kijken wat is daar nodig. En dat type leiderschap moet ik gaan vertonen. En ik denk dat je ook veel meer moet gaan kijken welk type leiderschap past bij mij ja. en waar voel ik me plezier in. En ben ik een zilverig Ja, dan, dan moet ik gewoon een gorilla omgeving opzoeken. Uh, en ben ik ik gewoon zeg maar een, een, een Dan moet ik gewoon een chimpansee omgeving opzoeken. En dan solliciteer je daar en dan zeg je ja, ik solliciteer hier omdat er zo'n prettige gorilla omgeving lijkt ja. hier. En dan zeggen ja. ze, we gaan nu niet aannemen, want daar beginnen wij niet aan. Dan is het afgelopen. Dat verbaasd ben je zelf eigenlijk? Want je hebt ook acht man uh, die voor ja. je werken bij ja. Ape Management zoals het bedrijf heet. Ja. Ik, ik, ik, nou, ik, ik moet zeggen dat, dat, dat, dat vind ik zelf nog altijd wel een, een, een heel lastige. Ik, ik, ik hoop altijd dat een klein beetje zofferig gorilla ben, maar ja. <laughs> een heel klein beetje. Um, ik, moest, ik, ik denk dat ook altijd in de tijd dat ik bij de verzekeraar nog leidinggevende was... en dan dacht ik altijd van ja, ik ben wel een zilverruggeruller, dominant... en veel kabaal en hard op de borst schroffelen. En dan dacht ik altijd van achteraf, nou ja, weet je, ik probeer het wel... maar ik ben er niet echt. en um, Ik denk dat ik, dat ik wel probeer in ieder geval naar de mensen... heel erg uh, verzorgend en beschermend te zijn. Mm. Maar ik ben absoluut dominant. Als ik zeg dat iets spaars moet zijn, dan, uh, dan moet het ook naar mijn inzien spaars zijn. Je bent ook eerlijk. Ja. Maar ik heb ook nog een vrouw naast me in een bedrijf werken. En uh, volgens mij zeggen, want er werken alleen maar vrouwen uh, buiten mij in een bedrijf. En soms hebben die vrouwen wel zoiets. We zijn ook wel een klein beetje bonenboos, Waar de vrouwen dan even de handen in elkaar slaan. En dan krijgt die vent gewoon een draai om zijn oren. En dan wordt hij even flink in zijn vingers gebeten. En dan bepaalde vrouwen toch wat er gebeurt. Dus heel af en toe moet ik toch op mijn teller letten. En dan, uh, dan weet ik dat ik weer even terug in mijn plek moet. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño vino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia. Yo todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia que yo cambie no es extraño. amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, meer. lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras lejanas, cambia todo Niets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 Si como cambio yo tenes as ties ras le cambio todo cambio cambia, cambia, todo cambia. cambia, alles verandert. Mercedes Sosa, die had jij meegenomen, Patrick. Ja. Waarom? Um, ik heb even zitten rekenen, maar volgens mij 367 dagen geleden <laughs> zat ik uh, in Oeganda in het Oerwoud op een avond. Uh, samen met een aantal collega's van het Jane Goodall Instituut. Ja. We zouden projecten van uh, uh, JGI gaan bezoeken. En uh, daar waren ook een aantal uh, collega's uit Spanje bij. En daarin zit iemand in het team uit Argentinië. En uh, we zaten een beetje te kletsen. Uh, het s avonds, de eerste avond voordat ik wilde chimpansees in het oerwoud zou gaan zien. Want de dag erna zouden we vroeg opstaan om de chimpansees te gaan bekijken. En uh, toen hadden we een iPhone. Uh, ja, hoe jupperig ben je met de iPhone naar het oerwoud in? En we zaten daar in... Uh, uh, de lodge waar we zouden zitten is een natuurlodge lodge die ooit door Jane Goodall Instituut daar is gebouwd. Ook om er meer ecotourisme te krijgen. Ja. En uh, hij zat op mijn iPhone naar mijn muziek te kijken. En hij raakte volledig geëmotioneerd. Puur door het feit dat ik Mercedes Sosa op mijn mobiele telefoon had. En bij dit nummer uh, uh, kwam bij hem een heleboel emoties naar boven. Omdat, nou ja, het vertelt alles verandert. Alles, uh, uh, de zon gaat op de zon gaat onder uh, de natuur verandert. Maar één ding blijft altijd hetzelfde. Is mijn liefde. En, en het lijden van de mensen, dat blijft altijd hetzelfde. Ja. En... Uh, hij begon een lied mee te zingen en ondertussen ook te vertalen voor ons. En dat was gewoon een heel mooie beleving. Omdat voor mij was het natuurlijk de emotie van eindelijk een keer chimpansee's in de wild te gaan. Dat was de eerste keer dat je ze in ja. het wild gezien hebt. Ja, het was voor Dan mij. Dan ben je bioloog. Toen was ja. je 41. Ja, klopt. Nou ja, het, het, het, Dan ben je als... al jaren bezig met apenonderzoek. Ja. Het is, dus, uh, uh, apenwereld is iets heel raars. Je hebt apenmensen, om ze zo maar even te noemen, uh, die, die bestuderen apen alleen maar in, in dierentuinen en in, in laboratoria. Laboratoria klinkt even wat negatief, maar met name in, in gedragsobservatiestudies ja. in geconditioneerde omgevingen. En je hebt een groep mensen uh, die gaan echt het doorwoud in en volgen daar de apen. En uh, ja, ik hoor eigenlijk tot die groep mensen die met name apen in dierentuinen. Hm. Uh, heeft bestudeerd en nooit een chimpansee in het wild had gezien. En hoe was dat dan? Ja, dat was heel bijzonder, want dan, dan loop je door zijn oerwoud... en ondertussen loop je nog een beetje die grote mieren van je af te schoppen... waar je door gefixeerd. En dan opeens zie je ver weg, althans zie je... Uh, het is natuurlijk op een gegeven moment de ranger die je begeleidt... Je ziet de, de chimpansee zitten hoog bovenin de bomen... En, en ja, dat, dat is bijzonder. Omdat je, je, heb, je weet wat de kracht is van een chimpansee. Je weet wat het gevaar is hmm. van een chimpansee. En het roept ook heel veel respect op. En ik moet zeggen, dat is dan toch wel heel erg bijzonder... om dan die dieren op een gegeven moment in het wild te zien. Uh, wat mij ook wel toch wel beangstigde op dat moment... was dat ik dacht van ja, maar er lopen ook wel relatief veel toeristen rond. Uh, ik bedoel, het is wel heel streng gelimiteerd. Maar je ziet ook dat het gebied waar zij zitten heel dicht bij de bewoonde wereld... Is dus ja. je realiseert je ook wel dat het gebied waar ze leven heel snel kleiner wordt. Een paar dagen later zijn we uh, uh, een hele dag de chimpansees gaan volgen. En ik moet zeggen, daar was de beleving nog veel sterker... omdat we hadden daar bijvoorbeeld een mooie beleving dat... Uh, nou, je moet altijd een, een afstand van die chimpansees houden... van, van toch minimaal zeven meter om geen ziektes over te brengen... Uh, om alle gevaar te vermijden... En dan, dan, ja, dat is de regel die jij moet volgen. Maar de chimpansees kunnen dat anders overleggen. Ja. Mooi was, we waren met z'n drieën en de ranger in het doorwoud. En opeens komt dan zo'n kerel de alfaman. De baas die, van de groep. De, de baas van de groep. Die blijkt dan zeg maar waarschijnlijk al een hele tijd achter ons aan te lopen. En die loopt dan op een halve meter van jou vandaan. Omdat wij blijven staan kijken of we er chimpansees zien. En ondertussen loopt die alpha-man gewoon aan je voorbij. En ik moet zeggen, dan, dan leer je ook weer heel veel respect voor die dieren te krijgen. Dan leer je ook heel veel respect voor die chimpansees te krijgen. Ben je dan opeens weer de bioloog? Ben je dan weer even het jongetje dat ooit biologie wilde gaan studeren? Ja, ja dan, dan, dan kan ik ook wel weer ongeveer 30 jaar terug in de tijd gaan. Uh, want zo lang geleden was het dat ik bedacht van ik wil biologie gaan studeren. Waarom bedacht je dat? Um, altijd al gefascineerd geweest door uh, uh, uh, natuur, door beesten, door alles eigenlijk wat er omheen. Uh, ik, ik wou onderzoeken, ik had heel jonge microscopen en dan wou ik alles onder frotten. Uh, Onbegrensde nieuwsgierigheid, geloof ik. Ja, natuur. Uh, natuur. En, en, en dan, dan denk je, ja, dit, dit is wel iets waar iets heel moois samenkomt. Omdat, nou ja, dan ervaar je hoe ziet dat eruit... die chimpansee in zijn natuurlijke omgeving. Wat gebeurt er eigenlijk? Maar dan kom je als bioloog terecht bij zo'n verzekeringsbedrijf. Ja. Hoe heb je dat dan... Ja, dat lijkt me dan niet een heel logische stap... als je dat jongetje was dat altijd alles wilde onderzoeken in de natuur. En mooi, hè? Ja, dat is gewoon geld verdienen. <laughs> dat is heel persoonlijk. Ja, dat klinkt geen romantiek aan door of nee, zo. Nee, totaal denkt, nou, een niet. Nee, ja, het, het was op een gegeven moment... Uh, ik kon naar mijn afstuderen. Uh, ik ben overigens afgestudeerd in maatschappelijke biologie. en Dat was een tak van sport die toen de tijd uh, met name mensen opleidde om, om wetenschap te vertalen naar de maatschappij. En daar was geen droogbrood in te verdienen. Dus ik ben toen een paar jaar. Ik, ik kon een promotieplek krijgen. Daarvan had ik zoiets. Ik wil weg op die universiteit. Hier heb ik het gehad. En toen ben ik van allerlei baantjes gaan aannemen. Ik heb uh, tomaten geplukt een half jaar. Ik heb in magazijnen gewerkt. Ik heb meubels verkocht. En in zo'n baantje kwam ik op een gegeven moment ook bij een verzekeringsmaatschappij terecht. En daarvan dacht ik: van ja, weet je, je moet op een gegeven moment serieus worden. Ik had drie jaar van alles en nog wat gedaan. Ja. En, en nu moet ik maar eens carrière gaan maken. En dan zit je bij die verzekeraar. En um, ik vond het fascinerend. Het ging over cijfertjes, statistiek. Daar zijn biologen goed in. Mm -hmm. Het gaat over leven en dood. Nou, dat snapt een bioloog ook nog allemaal. Er waren leuke projecten en je kon er een aardig inkomen verdienen. En ik had fantastische collega's, wat, wat denk ik ook een heel belangrijke factor was. En het was een bedrijf heel erg in ontwikkeling. Er gebeurde ontzettend veel. En je zat met je opschrijfblokje maar voortdurend te kijken ja. naar het gedrag van die mensen... en je zag de parallellen met de apen. Nee, nou, ik moet zeggen, dat, dat duurde nog iets langer. Ik heb de eerste jaren niet met dat boekje rondgelopen... maar ik kwam op een gegeven moment, uh, uh, ik denk dat ik goed mijn ellebogen heb gebruikt... en toen werd ik op een gegeven moment uitgenomen voor management, opleidingstraject intern... En dat was wel de eerste keer dat ik dacht van... hé, wacht even, hier gebeurt iets bijzonders. En dat was ook een moment dat ik dacht... Uh, de toenmalige begeleider van dat traject... die noemde het ook echt letterlijk een red race. En toen dacht ik van, oké, okay, wacht even... dit vind ik zo fascinerend, het gedrag van mensen hier vertonen. En uh, toen heb ik mijn notitieboekje gekocht. En Bijna een hey. cover heb je dus daar gewerkt aan het onderzoek. Ja. Ja, ik heb echt jaren... en Het was pas veel later dat mensen wel eens van Wat doe je toch altijd met een notitieboekje? En daar was ik ook altijd heel open en eerlijk over. En het mooie was dat mensen op dat moment ook discussie daarover gingen voeren. En wat zie je dan? Wat gebeurt er dan? En wat is die dynamiek? En, en dan, dan als, je, als je gewoon af en toe... En, ja, je moet je niet voorstellen dat ik de hele dag met een boekje rondliep. Maar het was wel dat ik. Je werkt heel... ook nog wel een beetje. Zo ik deed ook nog wel iets van werken, <laughs> geloof ik. Maar het was wel vaak dat ik dacht: van joh, uh, wat hier gebeurde is wel. Ik vond het vooral fascinerend. En, en hoe mensen soms met elkaar omgingen. En hoe mensen reageerden op nieuwe prikkels. En ja, dan schreef ik wel. S'avonds kom ik thuis en dan schreef ik weer eens wat op in mijn notitieboekje. Ja. Of nou, moet ik en... ook bij een verzekeringsbedrijf meteen denken aan dat is dan ook wel ja het ultieme debiteuren krediteuren zie ik meteen voor me maar die twee Ook. sukkels ja. zitten te werken en dan komt die, die storm komt binnen de baas zeg maar de, de, de alpha alfaman dat is voor mij ja dat ongelooflijk voordeel zijn maar volgens mij zie je het allemaal of niet nou dat is juist een mooie van zo'n verzekeringsbedrijf ik werkte bij een pensioenverzekeraar en dat was aanwezig. Die afdeling, krediteuren, debiteuren... Dat, dat, dat was er. Die mensen die zaten daar. En uh, uh, daar zag je mensen... die probeerden daar tegenin te zwemmen. Maar aan de andere kant was er ook heel veel dynamiek. Want in die tijd werd er kon er heel veel geld verdiend worden. Dus er, er kwamen ook die snelle jongens kwamen binnen... Mm -hmm. met hun mobiele telefoons en, en die het over de aandelen hadden. Dus er was ook echt zo'n clash. En er kwamen directeuren binnen die de meest wilde plannen hadden. Want wetgeving veranderde toen. Hè. De overheid zei, nou, we moeten veel meer aan de markt overlaten... Dus het mooie was ook zeg maar, die, die, die clash van dat beeld wat je hebt over dat crediteuren-debiteuren. Dat was er aanwezig. Maar er was ook zeg maar, dat snelle en, en, en mensen die het alleen maar hadden over de auto. En, en over een nieuwe mobiele telefoon en wat hun aandelen deden. En dat waren de twee werelden die, die, die, die vlogen op elkaar. En, en internet deed zijn intrede. En, en maar dan ben je meer vind. socioloog als je daar naar zit te kijken dan bioloog, toch? Nou ja, ik denk dat sociologie, biologie, psychologie hebben een heel veel raakvelden. Wat ik voornamelijk vanuit biologie deed, was vooral ook op afstand zitten. En gewoon opschrijven wat ik gewoon echt letterlijk zag gebeuren. Zonder daar meteen conclusies of verbindingen aan te trekken. Dat heb ik pas veel latere fase gedaan. Maar gewoon echt letterlijk opschrijven van die komt nu uit die vergadering. En die loopt naar persoon die toe. En, en die sluit de deur. En, of vraag gaan we lunchen. En dan, nou wat gebeurt er dan tijdens... Sorry, tijdens zo'n lunch. En dat is een heel fascinerend fenomeen. Ja, ja. Nu uh, doseer je aan universiteiten. Je geeft advies, uh, doet lezingen. Je zit in het bestuur van het Jane Goodall-instituut... dat je al even noemde. Genoemd ja. uh, naar de Engelse onderzoekster... die 40 jaar lang onderzoek deed hè, naar Chimbalsees in, in Tanzania. Zij heeft uh, ruim 25 jaar echt daar uh, in het oerwoud gezeten. Uh, en, en ze reist uh, bijna al net zo'n lange periode nu over de wereld rond. Uh, om eigenlijk het verhaal te vertellen, dat ze zeggen van... ja, jongens, we moeten toch ook wel iets anders met die wereld omgaan. En, en willen wij in de toekomst zo'n shampoos hebben... maar ik denk nog veel belangrijker, willen we deze wereld... zoals zij dat zegt, ook aan de kinderen door kunnen geven... Uh, dan zullen we ook met deze wereld anders om moeten gaan. En wat doe je dan bij dat instituut? Nou ja, zeg maar, mijn rol in het instituut is heel erg beperkt. Ik ben bestuurslid in, in Nederland, dus uh, formeel zitten wij op afstand. Maar ik denk dat dat voor ons vooral heel erg belangrijk is uh, om, om die boodschap die Jane Goodell vertelt om die in Nederland door te geven. Uh, um, om mensen bewust te maken van wat, wat is ons dagelijks handelen uh, wat is daarvan het effect op de wereld? En het mooie vind ik van Jane Goodall... en dat heeft mij vooral ook heel erg geraakt... los van natuurlijk alles wat ze mensen shimpels heeft onderzocht... is dat zij zegt van... ja, weet je, we kunnen heel lang plannen gaan maken... en we kunnen heel zwaar met elkaar gaan overleggen... hoe we de wereld gaan veranderen... Mm -hmm. maar het begint morgen zelf gewoon. En, en, en uh, ook een individu kan de wereld veranderen. Volgens mij heb je een leuke baan. Leuke functies. Mooie afwisseling. Ja, dat is fantastisch. Ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik had in, in mei ook weer de luxe was Jane Goodall. Uh, was een aantal dagen in Nederland en dan, uh, dan is mijn functie gewoon haar chauffeur te zijn. En, en, en de mooiste vind ik dan ook samen met uh, andere mensen van Jane Goodall... om s'avonds gewoon uh, aan tafel te zitten en dan nog een wijntje te drinken... en dan gewoon lekker te zitten filosoferen, maar ook uh, inspiratie opdoen. Wat kunnen we ook morgen anders ja, gaan doen? Ja, mooi. Als ik geen reinders zeg, wat zeg jij dan? Ja, dat zijn een Denhof. Prachtige verhalen vertellen uit Limburg. Uh, uh, die bij mij altijd een heleboel uh, herinneringen oproept. Uh, maar ook wel een heleboel. Um emoties, verhalen oproepen. Want G. Reinders die vertelt prachtige verhalen... waarin hij iets vertelt over een soort uh, wisseling... die een generatie doormaakt. Ik hoor een beetje zeg maar, de wereld uh, van Limburg... Uh, die ik ooit heb gezien bij mijn grootouders. En van elke zondag netjes naar de kerk gaan. Ja. Uh, uh, uh, dat heb ik zelf ook netjes. Kwart over elf, dan, uh, dan hoorden we die kerkklokken... en dan, uh, dan wist ik dat ik weer te lang geslapen had... en dan moest ik hollen om in de kerk te komen... Um, dus die, die, die, die prachtige wereld uh, die je dan in je beeld hebt van je jeugd, maar ook zeg maar, een soort ontworsteling van die wereld. En dat je zegt: van nou ja, eigenlijk wil ik ook wel in een iets andere omgeving en hoeft dat allemaal niet meer zoals het was. 16 buien op 140 vierkante meter. varens en een vijver en weer vier, vier burnen struik. En als je het lekkers, wil je ruiken. je in het vuurjaar komen ruiken, wil je vier hier meer Bij ons in de hoofd, de hoofd, de hoofd. Dit vul als het land, waar waardoor is beloofd. Achter in de hoofd, daar staat een bengstje. Daar zitten voor zondagmorgens met z'n tweeën. Dan loest ik het loeien van de klokken, Maar ik hoef niet meer, ik ben met een tasttee. Wie ons in de hoofd, de hoofd, de hoofd. Dit vult als een lijnt, waar ons is beloofd. Neer te geluiven wie dit groeit doet water en stof. Kijk wie dat die bloeit, bij ons in den hoofd. En hij barst het van de merels met klein mereltjes. En op haar beurt barst het die beester van de merels strontje. En de zinder biedt het zijn van die klein vrekke merelkereljes. Merel die schieten dicht voor de beurt kieken te gaan van wel op dat gekke vent hier rond. Bios in den hoofd, den hoofd, den hoofd. Die mattische meine, dat het hier aan de meegels is beloofd. Maar zelfs meegelisch troend werd, met een beetje water weer stofd. Misschien dat het oorom zo so bluit, Bios in den hoofd. En af en toe ding ik, wat is dat toch een verschrikkelijk sentimenteel liedje. Jong, doe wel eens aard, nu geest zegt wie. Maar dan loop ik toch een zin ik zeg het me een stom, vergeet me nietje. Dan wil ik te veel zingen, dan moet ik toch een liedje weer kwijt. U voor de hoofd, een hoofd, den hoofd. Het vult als een lijn, waar is beloofd. En net geluiden wie dit groeit, doet water en stof. Kijk wie dat die bloeit, wie ons in de hoofd, in hoofd en hoofd. Waar we al van hedelfijns tot wemwit los. En dat groeit die allemaal zomaar ooit water en stof. Kijk wie dat die bloeit, Ruik wie dat die groeit. Zeg je dat zo? Een Hof. Altijd eng om dat te zeggen met een echte Limburger aan tafel. G. Reinders was dat in Casaluna bij de NCRV op Radio 1. Als je dreigt in slaap te vallen en denkt ik wil toch graag de rest van het gesprek horen... dan kun je morgen altijd de uitzending uh, podcasten. Dus terugluisteren via de website casaluna.ncrv.nl En meer informatie over de uitzending is ook te vinden op onze Facebook-site. Kazaluna-ncrv. Straks na één uur dan praten we verder over hoe het eraan toe gaat. daar op de werkvloer. Zegt u nou, uh, ik heb een baas eigenlijk wel herkend in het verhaal over de apen... of, of juist helemaal niet, of, of bent u zelf baas... en wilt u wat kwijt over uw strategie van de groep bij elkaar houden op de apenrots? Mail dan vast, casaluna.ncrv.nl. Dus casaluna, ncrv.nl En twitteren kan met hekje Casaluna, of ook via Facebook. Uh, ja, Patrick van Veen te gast, uh, bioloog, uh, onderzoeker. Uh, sociaal gedrag van mensen en apen. Dat ook uh, uh, terugkomt in het pesten. Hè? Want dat is iets, iets nieuws waar je nu mee uh, aan de slag bent. waar uh, over binnenkort ook een boek uitkomt. Ja, ik moet zeggen, we, we hebben eigenlijk een paar jaar geleden begonnen. Te, te, zeg maar, we zijn vrij veel met mensen, met groepen onderweg in de dierentuin. En, en, en mensen komen met heel veel verschillende vragen uh, voorbij... Die, waarvan we niet echt hebben bedacht... Van, nou, dat heeft iets met de werkvloer te maken. Maar één vraag die regelmatig voorbij kwam... was dat mensen zijn van van pesten bij apen voor? Als yeah. pesten natuurlijk gedrag. En um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet 1, 2, 3... Ik, ik kende wel wat voorbeelden uh, over pestgedrag... of in ieder geval gedrag dat ik zou interpreteren als pesten bij apen. Uh, dus toen zijn we eens gaan kijken wat is daar in de literatuur over beschreven en welk onderzoek is er naar gedaan. En uh, ja, het blijkt dat pesten ook absoluut bij, uh, bij, bij apen voorkomt. Uh, maar dat was voor ons eigenlijk ook de prikkel om eens te gaan nadenken: van, van, van wat kunnen we nu vanuit biologie daar nog aan toevoegen? En, en wat gebeurt er nu rondom pesten als we het hebben op, nou ja, op het schoolplein? Hoe, hoe wordt dat aangepakt en hoe gaan mensen daarmee om? Ja. En uh, we hebben nu de vrijheid genomen om gewoon eens vanuit onze expertise, ik heb samen gedaan met mijn collega Sarah... om gewoon eens kijken van, van nou ja, wat, wat doen we nu aan pesten? En hoe gaan we daarmee om? En, en wat kunnen we daarvan leren? En wat maar er is natuurlijk we wel heel veel onderzoek, onderzoek naar gedaan, hè, naar pesten? Nee, dat valt zwaar tegen. Als je, als je gaat kijken wat er aan pesten is gedaan... toen ben ik mij echt rot geschrokken... over hoe extreem weinig onderzoek naar pesten wordt oh. gedaan. Uh, als, je, als je leest dat zeg maar op de werkvloer, er gebeurt heel veel, dat gebeurt zeg maar eigenlijk van nou ja, we zijn net de wieg uit en we komen op de peuterspeelzaal, daar gebeurt het. Uh, totdat we eigenlijk in een verpleegde huis worden weggedragen. Tot dat moment vindt pest plaats in alle levensfases daartussenin. En dan, dan is het eigenlijk opvallend dat, dat het kost de maatschappij heel veel geld. Maar echt gedegen bazaal onderzoek. Wat, wat, waarom pesten mensen? Wat is de oorzaak van pesten? Waardoor worden meer of waardoor worden minder? Mm -hmm. Dat is nauwelijks gedaan. Als je kijkt, er zijn stapels boeken over pesten geschreven. Maar dat is, zijn met name boeken die, die beschrijven hoeveel er wordt gepest. Uh, uh, wat de effecten van pesten zijn. Maar elke school heeft toch zo'n pestprotocol tegenwoordig? Ja, ja, daar ben ik me ook echt van uh, geschrokken. En denk van ja, dit, dit is de meest trieste uiting van wat je maar kunt bedenken: een pestprotocol. Uh, het, het, het bijzondere is, is, scholen spreken met elkaar af, wij pesten hier niet. En uh, uh, dan wordt er op een gegeven moment wordt gezegd... van: nou, we, we stellen spelregels op en we spreken met elkaar af... van uh, wat we doen als er wel wordt gepest. En dat leggen we dan met elkaar vast, met ouders, met school, met bestuur... Uh, eventueel ook met kinderen, uh, wat wij met pesten doen en mm -hmm. hoe we daarmee omgaan. Maar het bijzondere is dat... Uh, er ligt nauwelijks, of eigenlijk mag je gerust zeggen, geen enkel gedegen onderzoek aan ten grondslag. waarom dat pass-protocol zou helpen. Het mooie is ook, er is onderzoek gedaan. en naar wat, wat scholen vinden van wat het effect is van hun eigen aanpak. Mm -hmm. En het mooie is dat elke school roept. Ja, ja, onze aanpak is heel erg effectief. maar het is echt helemaal nergens op gebaseerd. alleen het gevoel dat een school zegt van ja, maar. Wij hebben een pestprotocol en we zijn er heel ja, actief mee We aan de helpen de gepesten en we pakken de ja. pesters aan. Maar uiteindelijk zeg maar, is het eigenlijk nergens op gebaseerd. Als je scholen vraagt van wat waren je pestcijfers tien jaar geleden... wat was het pestcijfer nadat je het protocol hebt ingevoerd... dan kunnen ze die cijfers niet overleggen. Dus het is puur gevoel waarover wordt gesproken. Dus echt bazaal onderzoek naar waarom pesten kinderen... Uh, hoe ziet pest eruit? Uh, wat is frequentie van pesten? Dat soort dingen wordt eigenlijk niet of nauwelijks gedaan. Pestkoppen, apenkoppen heet het boek. Hoe pesten apen elkaar? Nou ja, dit apen, uh, je zou bijna bij met, met mensen kunnen uh, uh, uh, vergelijken. Pesten is uh, elkaar uitdagen door uh, uh, zand naar elkaar te gooien... door stokken naar elkaar te gooien. Uh, als de volwassen mannen gaan imponeren naar elkaar... dan gaan de peuters daar hinderlijk voor de voeten lopen. Uh, het is een tik achter de rug uitdelen. Het is jengelend schreeuwen. Uh, um, eigenlijk alles wat wij zouden interpreteren als irritant gedrag dat kun je bijna op een lijstje van pesten naar apen zetten. Ja, en eigenlijk dat irritante gedrag dat er zelf ook wel weer vertonen. Ja. Dus ook daar is wel weer de enorme gelijkenis tussen de apen en de mensen. Ja, ja. er zijn overigens ook een aantal hele boeiende verschillen tussen uh, pesten bij apen en mensen. En dat is ook vooral een mooie ding om in de toekomst onderzoek naar te gaan doen. Um, en dat is met name dat bij apen zien we wel dat pesten heel erg individualistisch gedrag is. Dus één aap die begint met pesten naar andere individuen in de groep toe. En dat blijft vaak ook maar met één individu. Terwijl bij uh, uh, mensen zien we heel vaak dat juist in het pestgedrag... er veel grotere groepen bij betrokken zijn. Dat er ook veel meer omstanders betrokken zijn. En het bijzonder is dat we heel weinig weten over vooral ook die rol van die omstanders in dat pesten. De pest is nog heel veel over te zeggen. Je blijft zitten, hè? na ja. ene blijf je gewoon hier zitten. En uh, heeft u nou vragen over pesten of over gedrag op het werk? Grijp dan uw kans en bel ons 0800 1121. Uh, 0800 1121 dus. Heeft u bijvoorbeeld een kind dat wordt gepest en wilt u weten wat u daaraan kunt doen? Of weet u niet goed wat, uh, wat u met het gedrag van uw baas of uw collega's aan moet? Hè? En dan uh, denken we aan die Apenrots waar we het over gehad hebben. 0800 1121. En ook andere vragen en opmerkingen over pesten en gedrag op het werk zijn welkom. Vertel ervaringen, verhalen. Mailen en twitteren kan uiteraard ook. Gebruik daarvoor casaluna.ncrv.nl. Of hashtag eh, Casaluna, dus hekje Casaluna op Twitter. Of laat een bericht achter op onze Facebookpagina. Straks na 1 uur zijn we heel graag terug. Nu eerst een aflevering van het hoorspel Het Bureau van de NTR hier op Radio 1. Tot zometeen. Ik. ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nee, dat is jij. Een CRV. Het bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 3, aflevering 54, 1974. Wat je nu doen? Je eerste gedachte is toch om al die duizenden reproducties maar te gaan doornemen. Je zou dat dan niet alleen voor de wieg moeten doen, dat zou zonde zijn, maar voor alle voorwerpen die hier op zo'n afbeelding staan. Denk je niet dat dat heel veel werk zou zijn? Dat zou veel werk zijn, ja. Je zou daarvoor eigenlijk 25 of 100 werkeloze intellectuelen moeten hebben. <laughs> en zelf toezicht houden en problemen oplossen. Jij hebt toch eigenlijk iets van een slavendrijver in je? In een grote ruimte allemaal aan een eigen tafeltje. Van half negen tot half zes. Vijftien jaar lang tot mijn pensioen. Ik teken ervoor. Waar haal jij zulke fantasieën toch vandaan? Dat is mijn socialistische opvoeding. Moeten ze soms ook nog een pet op hebben? Ja, en die moeten ze in hun hand houden als ze met een probleem bij mijn tafeltje komen. Bart, ik heb nog iets voor je. Een aanzichtkaart die ik van Flip de Fluiter heb gekregen. Vinden jullie dat nou zo leuk? Dat is leuk. Ik vind het verschrikkelijk leuk, zelfs. Kun je dan niet eens uitleggen wat daar leuk aan is? Een man met een hoed en een varken. Bart, nou, nee, dat kan ik niet. Het spijt me heus, maar ik kan het werkelijk niet. Ja, ja, ja. Beste staaf, zozeer als mijn brief jou heeft verrast, zozeer heeft je antwoord dat mij. Ik heb de stellige indruk dat je in mijn brief dingen leest die er niet in staan. Treur dat. Stellige indruk, heb het alles op een misverstand berust. Het is immers nooit mijn bedoeling geweest om enige wijze censuur uit te oefenen. Want zeg je even het recht een Europese enquête te houden. Het enige wat ik heb verweten, is dat je mij niet van tevoren op de hoogte hebt gesteld... Dat was ook was afgesproken, zoals ik bijvoorbeeld door middel van de nood had kunnen aangeven... dat ik als secretaris van de Europese Atlas niet bij deze enquête betrokken ben. Nu dat niet gebeurd is, heb je mij in een scheve positie gebracht ten opzichte van mijn medebestuursleden. Over de vergaande consequenties die je uit dit misverstand hebt meenig te moeten trekken, kan ik even eens kort zijn... Je vergist je als je meent dat in een nieuwe structuur... de Nederlandse Commissie gemist kan worden. Ons tijdschrift is immers het officiële orgaan van deze commissie. En op grond daarvan krijgt het Rijkssubsidie. Niet de redactieraad, maar de commissie wijst de Nederlandse redacteuren aan. En de eis om de redacteuren voortaan door de redactieraad te laten benoemen... op grond van hun regionale afkomst... is dan ook voor de huidige Nederlandse redacteuren onaanvaardbaar. Niet min verwacht ik dat we daarvoor in de plaats... in een persoonlijk gesprek tussen de vier redacteuren een voor beide partijen aanvaardbaar en bevredigend compromis kunnen vinden. Het is immers te dwaas als wij, die al zoveel jaren... in goede verstandhouding samenwerken, deze samenwerking verbreken... op grond van wat althans ik als een misverstand beschouw. Je vriend Anton. Ik heb hier het antwoord van Beerta aan Pieters. Het is misschien goed dat jij hem altijd ook even leest... voor ik het met Beerta bespreek. Als je even wacht, dan krijg je mijn declaratie van Den Haag... Even controleren. De tram naar station heen is 50 cent. Eén treinretour Amsterdam Den Haag tweede klasse is 11 gulden 20. De tram van station terug is 50 cent. Zie twee rittenkaart. Totaal uh, reiskosten 11 gulden 20 cent plus 2 maal 0. 50 cent is 12 gulden 20. Plus 1 vertering de posthoorn Den Haag is 1 uh, chocomel is 1 gulden 60. Zie bon. 1 lunch lunchroom Marcus Den Haag is 2 broodjes kaas is 2 maal 1 gulden 50. Is 3 gulden plus 1 chocomel is 1 gulden 60 plus 3 gulden is 3 gulden 60. Zie bon. Totaal 0,50 plus 0,50 plus 11 gulden 20 plus 1 gulden 60 plus 3 gulden plus nogmaals 1 60 is 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 is 0. 5 plus 2 plus 5 plus 6 plus 0 plus 6 is 24 2 onthouden 2 plus 1 plus 0 plus 1 plus 3 plus 1 is 2, 3, 4, 7, 8, 1. Maakt totaal 18 gulden 40 cent. Is dat zo? Ja, klaar. Het uh, antwoord van Bertha aan Pieters. Misschien kunnen Ad en jij dat ook even bekijken. Heb je mijn brief al gelezen? Ik heb hem aan Bart en Aad gegeven. Hebben jullie hem al gelezen? Ik heb hem nog niet gehad. Ik zal hem lezen. Wanneer kunnen we er dan over praten? Ik zal hem nu gaan lezen. Dan ga ik eerst maar even naar de directeur. Koning? Ach, meneer Koning. De Vries hier. Er is telefoon voor meneer Beerta. Is die bij u? Hij komt eraan. Telefoon voor je. Met Beert, hè. Ja. Er zijn er vanochtend weer een paar bijgekomen. Dus het zijn er nu al bijna 200. Maar we hebben maar 160 stoelen. <laughs> maar Karel toch. Er zijn toch ook oude mensen bij. Die kan ik toch niet op de grond laten zitten. Je bent niet serieus. Nee, dat zijn niet allemaal oude zakken. Ik ken geen oude zakken. Nou, ik zit er maar mee. Mijn zuster belde gisteravond ook nog op. Of ik wel genoeg eten had besteld. Want Jan is net op een congres geweest. Daar werden de tafels bestormd omdat er niet genoeg was. Nee, want als mensen weten dat ze het voor niets kunnen krijgen... dan eten ze thuis niet. Ja, zo zijn de mensen. Nou... Nee, nee, maar ik moet weer aan het werk. Ik moet nog naar de directeur. Goed. Ja, dat zal ik doen. Dag. Je moet de groeten hebben van Karel. Dankje. Heb je te veel aanmeldingen voor je feest? Ik heb nu al bijna 200 aanmeldingen. En er is maar plaats voor 160. Ik wil wel wegblijven. Ik vind het een ramp, zulke feesten. Dat zou ik je bijzonder kwalijk nemen. Je moet dat maar voor me over hebben. Ik vertelde het aan mijn schoonmoeder. En die zei. En die zei ach, die man is niet goed bij zijn hoofd geworden. Je schoonmoeder is dan ook niet uitgenodigd. Jullie hebben vrijdag een uitje gehad, hè? Wat heb je zeker van Ad gehoord? En die directrice? Hoe heet het ook weer? Je had nog nooit van jou gehoord? Nee. Ze is trouwens geen directrice, maar ze weet ontzettend veel. Ik had haar naam opgekregen. Maar ze wou je eerst niet ontvangen. Nee, maar ik vond het wel aardig. Ze had aardige ogen. Oh, ze had aardige ogen. Nee, dan begrijp ik het. Nou zeg, ze had aardige ogen. Misschien vond ze ook wel dat jij aardige ogen had. Misschien wel. Kom niet? Nee, laat maar. Jij gaat toch zeker ook naar het feest van Beert, hè? Ik zou moeten. Lijkt het je dan niet leuk? Het lijkt me eerlijk gezegd een ramp. Het lijkt mij ontzettend leuk. Al die gekke mensen bij elkaar. Zou je niet meer van. En als Pieters nu eens niet bereid is een compromis te sluiten? Hij zal wel een compromis sluiten. Tot nu toe heeft hij altijd een compromis gesloten. Maar als hij nu eens geen compromis wil sluiten... kunnen kan helemaal geen sprake zijn van een compromis. Als hij dit voorstel niet intrekt... dan treden we wat mij betreft uit de redactie van ons tijdschrift. Zie je? Daar ben ik nu zo bang voor. Dat wij straks medeverantwoordelijk worden gemaakt... als de commissie besluit om een eigen tijdschrift te beginnen. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn... Daarvoor stelt Pieters veel te veel belang in de samenwerking met Nederland. En toch ben ik er bang voor. Dat kan toch nooit een overweging zijn als je moet beslissen... of je ergens wel of niet moet blijven. Je laat je toch niet ringeloren omdat je bang bent dat je er dan zelf voor opdraait? Maak je nu maar geen zorgen. Het komt heus allemaal wel weer in orde. Je zult zien dat als we er eenmaal over gesproken hebben... dat Pieters dan inziet dat hij te ver is gegaan. Hij kan toch ook het geld niet missen? Wij betalen de helft van de exploitatiekosten. In ieder geval vind ik dat Jaring en Freek ook bij dit gesprek moeten zijn. Want het is een zaak die de gehele afdeling aangaat. Jaring is er niet. Het is geen zaak van de afdeling. Het is een zaak van Maarten en mij. En wij vragen jullie om advies. Je moet de zaak echt niet zo op de spits drijven, jongen. Dan geef ik dat advies alleen als het ook aan Freek gevraagd wordt. Vind jij dat ook? Het kan mij niet schelen. Wat doen we? Ik wil Freek wel even halen. Haal hem dan nou maar. Linksom. We praten over een brief van Beerta aan Pieters over het voorstel van Pieters om de structuur van ons tijdschrift te veranderen en we willen graag dat jij daar ook bij bent. Ik. Dus ik absoluut is het niet van het. Bart is bang dat de consequentie zal zijn dat we straks uit ons tijdschrift treden... en dat jullie dan mede verantwoordelijk worden voor een nieuw tijdschrift. Dat zie ik helemaal niet in. Bovendien moet ik straks in de bibliotheek. Dan kun je zo lang in ieder geval nog bij zijn. Maar ik zeg niks, want ik weet er niks van. Dat kan me niet schelen. Misschien kan Freek de brief eerst lezen. Ik volg het zo wel... Laten we dan maar beginnen. Deze brief is het uiterste waartoe ik wil gaan. Ik wil tot elke prijs in ons tijdschrift blijven. Of in ieder geval tot bijna elke prijs. Dus ik wil geen discussie over de strekking van de brief. Het enige wat ik van jullie wil weten is of er geen fouten in staan. Dan kunnen we de vergadering meteen wel sluiten. Want het enige wat ik van belang vind is de strekking. Ik vind het onjuist dat je naar een compromis zoekt. Ik heb er genoeg van om met Pieters compromissen te sluiten... die hij vervolgens toch weer negeert. Hij moet zijn voorstel in zijn geheel terugnemen... zonder enige concessie van onze kant. En als hij dat niet wil, dan stappen we uit de redactie. Wat kun je toch fel zijn, jongen? Dat is geen felheid. Ik heb alleen geen zin om met me te laten sollen. Ach, laten sollen. Zo praatte ik vroeger ook... Maar toen heeft Van Wijk me een keer bij zich geroepen en gezegd: Je moet niet zo fel zijn, jongen. Je moet leren te nemen. Dat heb ik geleerd en dat zul jij ook nog wel leren. Ik betwijfel het. Volgens mij draait het er alleen om dat jij een hekel hebt aan Pieters. En ik vind dat je dat dan ook moet zeggen. Ik maar ik aan Pieters. Ik wil me alleen niet door hem de wet laten voorschrijven. We kunnen toch niet in een tijdschrift blijven waarvan de redacteuren benoemd worden... op grond van hun regionale herkomst... en waar Pieters dan bovendien als uitgever nog eens een vetorecht heeft? Maar daar is meneer Beerta ook tegen. Daar ben ik ook tegen. Ik vind dat meneer Beerta gelijk heeft. Als Pieters een breuk wil, dan moet hij die zelf maken. Ik vind het een goede brief. Dank je. Spijt me, maar ik moet nu naar de bibliotheek. Had jij nog andere bezwaren? Tegen de brief heb ik geen bezwaren alleen tegen het zoeken van een compromis.